Twee uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In München blijkt ruim twee jaar geleden een enorme kunstschat te zijn gevonden. Maar het is nu pas bekend geworden. Het gaat om 1500 kunstwerken, waaronder schilderijen van onder meer Picasso, Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De vondst wordt gemeld door het Duitse weekblad Focus. De werken werden gevonden in de flat van de zoon van een kunsthandelaar... die de werken in de jaren 30 en 40 in handen kreeg. Volgens Focus gelden zeker 300 schilderijen als roofkunst. Minstens 200 werken staan internationaal als vermist geregistreerd. De herkomst en de waarde van de werken worden nog onderzocht. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot meldde problemen met de besturing nadat het toestel in een zware onweersbui terecht was gekomen. De KL 1885 was op weg naar het Duitse Neurenberg en vloog enige tijd in grillige patronen rond Amsterdam. Hulpdiensten verzamelden zich uit voorzorg op Schiphol. Uiteindelijk kon de piloot het toestel veilig aan de grond zetten op de Buitenvelderdbaan. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen na de uitspraak van de rechter aan hun straf beginnen, vindt staatssecretaris Steven van Justitie. In een wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de invoering van de straf van het openbaar ministerie moet overgaan naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden daders hun straf ontlopen. Bij stadion De Kuip in Rotterdam is het beeld van Feyenoorder Koen Moulijn beklad. Op de sokkel van het beeld werd AFC A76 gekalkt, de naam van de supportersvereniging van Ajax. Eerder dit jaar kreeg Moulijn bij wijze van ludieke actie al een Ajax-shirt aan... met daarbij de tekst Hey Koen, Ajax-kampioen. Op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. Sommige Ajax-fans nemen afstand van de actie. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. Maar ook de zon laat zich af en toe zien. Het waait flink. Het is een graad of elf. Vanavond raakt het overal bewolkt. En komende nacht gaat het weer flink regenen. Dit was het NOS-journaal. ANWB ah, verkeersinformatie met files op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Twello staat 3 kilometer. En op de A1 verder naar Amsterdam. Tussen Diemen en het knopend Watergraasmeer, 3. A9, Dieme Amstelveen, bij het AMC staat 4 kilometer... En op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost... tussen Nieuwendam en het knooppunt Watergraasmeer. 3 kilometer door werkzaamheden. Tussen het knooppunt Watergraasmeer en het Knopend Amstel is de A10... het hele weekend in de richting van Den Haag dicht vanwege werkzaamheden dus. Omrijden betekent dat dus via de Koentunnel. Dus daarom staat er op de A10 Noord richting de A10 West... tussen Kadule en de Koentunnel 3 kilometer door omrijders. En bij Rotterdam vertraging op de A20 richting Hoek van Holland. Bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 I found my ah, daar zijn ze gebleven. De sterren van toen. Vanaf maandag op Radio 5 Nostalgia. De Evergreen Top 1000. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren. Ja, toch een draagmuur.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 Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Voetbal, Formule 1, hockey en tennis vormen het hart van deze uitzending. Met in de eredivisie van het voetbal nu bezig FC Groningen tegen Roda J.C. Arman Afsaroglu, wat hebben we gemist? Een doelpunt van FC Groningen dat een paar minuten geleden op een 3-2 voorsprong is gekomen. Een doelpunt waar Rodakieper Filip Kuto nog wel eens nachtmerries van gaat krijgen, denk ik. Want er was een voorzet van Manjasko aan de rechterkant. Kuto ging naar de bal, had de bal ook vast, zo leek het. Maar hij kwam een beetje ingewikkeld op de grond terecht, Maar hij de bal heel knullig moest loslaten. En Bottegien, de verdediger die een kwartier geleden de penalty veroorzaakte... waaruit Roda de gelijkmaker kon maken, die was erbij om de bal binnen te tikken. Ontzettend knullig keeperswerk van Kuto... Groningen zal er niet ommalen in deze leuke wedstrijd. 3-2 terwijl Zivkovic nu voor de 4-2 kan Zivkovic, Maar dan wel een goede redding van Kuto. Het blijft 3-2 tussen Groningen en Roda. Later vanmiddag nog drie wedstrijden. Om half drie speelt Feyenoord uit in Leeuwarden tegen Kambuur. En dan is Coet Eagles Heracles nog aan de beurt. En vanaf half vijf probeert Utrecht zich uit de gevarenzone te spelen tegen Heerenveen. Sebastian Vettel is al wereldkampioen Formule 1. Maar het circus gaat nog een paar weken door. Zojuist begonnen. De Grand Prix van Abu Dhabi. Van en dan Dhabi dan denk je... Abu Dhabi? Abu Dhabi. Loeit. En dan denk je, hij doet het even rustig aan. Hij is kampioen. Hij heeft wat te veel gedronken afgelopen weekend. Vol voor Mark Webber, zijn teamgenoot. Dan denk je, die gaat eindelijk zijn eerste race winnen. Maar Mark Webber verprutst weer zijn start. Eigenlijk zoals altijd, zoals het hele seizoen. Wie profiteert? Sebastian Vettel, één ronde achter de rug. Voorsprong, twee seconden. Nummer twee, Nico Rosberg in de Mercedes. En daarachter op de derde plek moet Webber. Maar proberen er nog wat van te maken. Goed nieuws over Guido van der Garde. Afgelopen twee races overleefde. die bocht één niet, nu gaat het goed. Hij rijdt negentiende. In de hoofdtassen van het hockey volgen we Bloemendaal tegen HGC, straks ook de finale van het Masters tennis toernooi van Parijs, Novak Djokovic tegen David Ferrer en aandacht voor de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Manchester. Dat hij de eerste ronde van de Voice of Holland zou hebben overleefd. Maar hij heeft het wel geschopt tot openingsplaat van langs de lijn. Little Steven met Forever. Fluitend zijn ze in de bus gestapt na twee overwinningen op PSV. Maar zie daar, Rode SC staat achter tegen FC Groningen. Arman. Ik heb het even opgezocht. 357 kilometer de afstand tussen Kerkrade en Groningen. Roda dat hier heeft overnacht in de buurt in Zwolle vannacht. Maar nu wel 3-2 achter staat tegen FC Groningen. Dat met een zegen vandaag op één punt komt te staan van koploper AZ. Ik zei het al, het is een ontzettend leuke wedstrijd om naar te kijken. Al vanaf de eerste minuut eigenlijk was het leuk. Met kansen voor beide ploegen. Groningen vind ik wel iets beter. Speelt iets makkelijker positiespel. De combinaties lopen daar beter. Maar Roda komt er met de counter een aantal keren gevaarlijk uit. Is al gebeurd. waardoor het lang spannend bleef. En het eigenlijk nog steeds is, ondanks die 3-2 voorsprong. Door dat vreemde doelpunt dus van Bottiging, 10 minuten geleden gemaakt. Kuto, die had de bal klem was, leek het de keeper. Maar die kwam ongelukkig terecht en liet die bal zomaar los. Waardoor Botteging kan binnentikken. En Kuto, die heeft sowieso een wat ongelukkig seizoen. Want we herinneren ons misschien nog die wedstrijd van een paar weken terug tegen FC Utrecht. Toen er een vrije trap was van Utrecht. Die bal op de paal belandde en via het achterhoofd van Kuto in de goal verdween. Zo knullig was deze goal niet, maar het kwam er toch wel in de buurt. Groningen nu in de aanval. met een Doeltrap van uh, Bizot. Maar die komt terecht bij Bart Biemans, verdediger van Roda. Waardoor Roda weer kan overnemen. Roda dat de Moeze in de ploeg heeft gebracht. De Moesje die afgelopen door de week nog in de basis stond. In het gewonnen bekerduel in Eindhoven tegen PSV. Maar in deze wedstrijd gewoon weer op de bank begon. Nu heeft die spits Nemeth weer vervangen. Roda in de aanval aan de rechterkant met Heusje. Geeft een voorzet. Wordt weggewerkt door Kappelhof. Roda neemt over via Luijks. Heusje weer aan de rechterkant. Zoekt dan het hoofd van de Moesje. De Moeze wordt wat gehinderd door Botteguin. Maar uh, wuift het weg. Roda heeft wel de afvallende bal aan de linkerkant nu. Met Flederus. Uh, die gaat langs uh, Manjasko. Maar goed verdedigd daar. Van Kappelhof. Groningen neemt over. Het spel golft op en neer. Dat is de hele wedstrijd eigenlijk al zo. Daarom is het ook ontzettend leuk voor de neutrale toeschouwer. om uh, naar te kijken. Er is nu een vrije trap. Vindt uh, Makkeli. Want een overtreding uh, gemaakt op uh, Art van Peppen. die de vrije trap mag nemen voor Roda. Roda dat nog vier minuten heeft. om de achterstand uh, goed te maken. Het staat 3-2 achter tegen Groningen. Goeie bal, mooie goal. Ja, dan wordt hij ingeschoten op de foul. Komt er dan toch nog een schot en in een interval? De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. FC Twente NEC rust 2-0 eindstand 2-2. 1-0 Egan, 2-0 Promes, 2-1 Rex en 2-2 Janscher. FC Twente lag op koers om gewoon, ja, noem het maar gewoon in deze Eredivisie, koploper te blijven. Maar die missie is mislukt. Hoe is het mogelijk dat FC Twente een veldoverwicht en een 2-0 voorsprong uit handen geeft? Trainer Michel Jansen heeft het antwoord.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 Be better on the ball and be more clever on the ball. En kill these games until, yeah, three or four zero we have to make. And then the game is over. Ja, Björland zegt hij dus: Je moet als jong team van je fouten leren. Maar hoe lang duurt dat bij Twente? Want dit was niet de eerste keer dat ze de overhand hadden in een wedstrijd. En het dan toch nog laten liggen. Ja, het wordt een constante. Zou je bijna kunnen zeggen tegen FC Twente vorige week was het plichtmatig. En ja, kwamen ze weer Keurig terug in de wedstrijd en toen verziekte ze het weer. Maar nog erger vond ik het eigenlijk tegen Ajax. Ze speelde heel goed, 20 minuten. Twee, drie weken geleden. En, en daarna was het helemaal niks meer. Um, ja, Ik heb wel eens gezegd, FC Twente weet niet in hoeverre die titel voor het grijpen ligt voor ze. Want ze hebben de kwaliteiten. Het is creatief, het ziet er goed uit en ze maar ja, gewoon. titel voor het grijpen, dat, dat kan je dan voor heel veel ploegen zeggen. Want Penter nee, speelt het ook. Dus ook voor Ajax ligt hij voor het grijpen. En zelfs voor Groningen ligt hij voor nee, het daar, grijpen. daar heb en... je natuurlijk ook helemaal gelijk in. Maar um, er moet iemand eens dus een keer gaan opstaan... <laughs> om, uh, om echt te begrijpen dat het heel erg makkelijk dit jaar is... Ja. om die titel te winnen. Nou, misschien is dat Vitesse. Want dat won in de arena gisteravond met 1-0 na een ruststand van 0-0. Kazajsvili maakte in de negentigste minuut de enige goal van de wedstrijd. Ajax speelde vorige week nog thuis gelijk tegen RKC en daarop volgt nu dus een thuis nederlaag tegen Vitesse. Een gelijkspel was een betere afspiegeling van de wedstrijd geweest... vindt Ajax-trainer Frank de Boer. Ja, het is jammer dat je dan uh, zo die, die goal weggeeft... terwijl je hem uh, misschien 20 seconden ervoor moet je hem uh, zelf uh, maken. En, ja, dan sta je natuurlijk heel anders hier. En dan heb je tegen een goede tegenstander gespeeld... waar je dan met, uh, ja, uiteindelijk met niet geluk... maar ik denk ook gewoon met uh, af en toe een goed spel... Uh, dan wint. En nu uh, moet je weer een opdoffer uh, zien te verwerken, want dat doet wel pijn natuurlijk. De Georgiër Valerie Kazijsvili deed Ajax dus pijn met dat doelpunt in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. En die matchwinner spreekt vooral met zijn voeten, ontdekte verslaggever Joep Schreuder. Do you know the woord champion, no? Sorry. Title championship. You know that word. Yes, I know. Kampioen. Ja, yeah, I know. Ja, yeah, I'm happy I squad against campio. Is it possible?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 Het was een nieuwe klap in magere maanden voor Ajax. Victor Fischer met een korte, maar zeer heldere analyse. Heel stom voor ons. Zo is voetbal. En uh, wij, moeten, uh, wij moeten leren om scherper te zijn. Ben je nog verrast eigenlijk door zo'n uitslag? Nee, nee. Ik, ik kijk nergens meer van op. Maar we gaan even schakelen. We gaan schakelen naar FC Groningen. Armal. Want Roda JC krijgt de tweede strafschop van de wedstrijd. Een overtreding gemaakt op Wiljan Pluim door Giuliano, Wijnaldum en Makkeli. Wijst voor de tweede keer in deze wedstrijd na de stip. Nadat we eerder Roda al een strafschop kregen omdat de moerze werd vastgehouden in het strafschopgebied. We gaan even kijken of de beslissing terecht is van Makkeli. Wijnaldum die glijdt naar de bal en hij raakt inderdaad de benen van... Jan Pluim. En dat lijkt mij inderdaad een terechte beslissing van de scheidsrechter Danny Makkerli. Tweede die goede beslissing. Tweede, tweede goede beslissing inderdaad. Want die de eerste, eerste was ook heel moedig. Ja. Ja. Zeker, want uh, je ziet het heel vaak in zo'n wedstrijd dat mensen worden vastgehouden. durft het te bestraffen. Nu de penalty voor Flederis. En hij schiet hem binnen. 3-3. De tweede goal voor Mark-Jan Flederis. De tweede benutte strafschop voor de aanvoerder van Roda JC. Hij koos dezelfde hoek. De rechterhoek laag beneden. En Bizot duikt voor de tweede keer naar de, verkeer, naar de goede kant. Maar hij komt er net niet bij. Waardoor Roda dus op 3-3 komt. Groningen zo dichtbij die overwinning. Vorig seizoen eindigt deze wedstrijd ook al in 3-2. Had hetzelfde scoreverloop toen. Maar nu gaat het dus anders. Er is het Mark-Jan Flederes die in de eerste minuut van de drie minuten die erbij komen... extra tijd de 3-3 op het bord brengt. En dan gaan we kijken of Groningen of Roda misschien nog, nog een doelpunt kan maken... om misschien die wedstrijd nog winnend af te sluiten. De Groningen heeft inmiddels afgetrapt. Hij heeft nu de bal met Kieftenbelt. Hij speelt even terug. Botterdien heeft nu de bal halverwege de eigen helft. En dan moet hij natuurlijk snel naar voren als er nog ongeveer twee minuten te spelen zijn. Met nu Kappeloff. Rond de middenlijn gaat Bonavazia dan voorbij. Kappelof probeert de bal in het 16 meter gebied te krijgen. Maar dat lukt niet. Bonavazia kan overnemen naar de Mouje de spits. Maar die laat de bal van de borst springen. Waardoor die bal over de zijlijn verdwijnt. En Groningen mag ingooien. Dat gaat doen via Giuliano Wijnaldum. De man die dus net de strafschop veroorzaakte. Waar de 3-3 uit gemaakt kon worden. Wijnaldum heeft gegooid naar Botteguin. Die speelt hem terug op Wijnaldum. Rond de middenlijn aan de linkerkant. Wijnaldum wil de bal dan het strafschopgebied inslingeren. Maar Mark Heuscher, invaller aan de kant van de Rode JC zit daartussen. Kraakt, dat, kraakt die voorzet. Waardoor er weer een ingooi is voor Groningen. Is inmiddels al genomen. Botteguin voor Groningen halverwege de eigen helft. Heeft de bal gespeeld. Nu komt die bal van Kappelhof helemaal naar het strafschopgebied vanuit achteruit. Maar Kostic, man van de wedstrijd, vind ik aan de kant van FC Groningen. Die kan er niet meer bij komen. En dan is het al afgelopen, vindt Danny Makelie Die bal stuitend over de zijlijn. Ingooi hoeft niet meer genomen te worden. Makkerli fluit af. De wedstrijd eindigt hier in 3-3. Groningen kwam drie keer op voorsprong door doelpunten van Kostic, Kierum en Botteguin. Maar Rode JC kwam ook drie keer terug. Luiks maakte de 1-1. Vlederis de 2-2 en net dus in de extra tijd was het Vladerus met zijn tweede strafschop die de 3-3 binnenschoot. En eigenlijk verdiende deze wedstrijd ook geen verliezer. Het was ontzettend leuk om naar te kijken en Groningen-Rode eindigt in 3-3. En dat noemen wij knotsgek. Eredivisie in een notendop. Ja precies, we pakken de draad weer op bij de wedstrijden van gisteravond. AZ-ADO.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 Wat, wat, ik, wat ik vind niet terecht was. Maar de jongens hebben het goed opgepakt. Ze trainen hard. Ze willen graag. En als je ziet met wat voor plezier ze voetballen. Ja, dan krijg je er toch meer uit, denk ik hoor. Hij zegt het zelf al een beetje. Maar ligt dit nou aan advocaat. of voornamelijk aan de bevrijding. na het vertrek van Verbeek? Nou, ik luisterde goed gisteravond al naar deze quote. Vond het niet zo'n sympathieke opmerking. Hij uh, behaagt. Nee, zeker niet. Hij behaagt. Dat is eigenlijk nog. Dat is misschien that. wel gewoon waar. Ja, maar je hoort het niet te zeggen. Ik vind het uh, volgens de etiketten van de CBV. coaches betaald voetbal. Van Gaal is wel eens voor minder uh, geroyeerd. Ik vind het niet zo'n chique opmerking van Dik Advocaat. Hij moet zich lekker focussen op, uh, op, de, op zijn uh, spelersgroep. En hij moet niet de naam Gert-Jan Verbeek twee keer laten vallen. En genieten van die koppositie. Zeker. Ja. Nou, zij, zij pakken het dus wel op. Als enige eigenlijk, want ook PSV en ook Bexvolle lieten het tegen elkaar liggen. Het werd 1-1, Ruststand was ook 1-1. Zelfs na een kwartier was het al 1-1... door een doelpunt van Bruma van PSV en Benson met de gelijkmaker. In de slotfase was er ook nog een rode kaart voor Fred Benson, na nou twee keer geel. En weer geen overwinning dus voor PSV. Toch werd de naam van trainer Philip Cocu gescandeerd door het publiek. En dat was niet alleen voor hem, denkt Cocu zelf. Nou, ik denk... Uh... Dat het publiek de hele ploeg heeft gesteund. Nou, dat is in ieder geval een goed gevoel. En, uh, ik denk dat de ploeg dat ook heeft uh, beantwoord vandaag. Uh, helaas, als we in deze fase zitten, waar, uh, waar het een beetje tegen zit ook... we weinig geluk hebben, dan win je deze wedstrijd net niet. En als je in een goede fase zit, dan, uh, dan win je dit soort wedstrijden net wel. Maar voor de derde keer op een rij wint PSV dus niet. Nogmaals cocu. Ja, kijk, we zitten natuurlijk in een fase waar we de punten gewoon hard nodig hebben. Uh, maar ik moet ook zeggen, nu ook weer door het wegvallen van uh, Stijn. Uh, we moesten Peter van Ooyen snel brengen. Na een uur moesten we Rikik vervangen. Bakali die weer uh, uitvalt. Ja, iedereen die erin is gekomen is met het elftal uh, meegegaan. En uh, dat geeft wel uh, een goed gevoel. Maar we zitten wel even in de hoekwaard. Maar tegenzit ook qua blessures weer nu. Max pakt dus knap een punt in Eindhoven. En dat is volledig verdiend, vindt trainer Ron Jans. Als je alleen naar de score kijkt, dan zeg je van. Uh, nou, dat is uh, verrassend. Maar als je naar de wedstrijd kijkt, dan denk ik dat 1-1 wel bij deze wedstrijd past. Waarbij de ploeg hadden kunnen winnen. Maar ik heb in de bus ook nog even Ajax-Vitesse gezien de eerste helft. Op het moment uh, is er bijna geen verschil tussen de top. En alles wat, daar, uh, wat daaronder zit. En uh, dat maakt het allemaal. Uh, ja, onvoorspelbaar. Maar ook wel attractief. Want ik vond het vandaag in ieder geval wel een hele boeiende wedstrijd. Fred Benson scoorde en bezorgde PEC dus het punt. Maar moest vijf minuten voor tijd wel vertrekken met twee keer geel. Een slemielige rode kaart. Ja, wat ging er mis. Uh, ik denk, uh, ik ging met Sanka uh, bal geen uit. En Sanka probeerde de bal te pakken. En toen tikte ik de bal het veld in. Maar ik had het gevoel dat die bal die ik in het veld had ingetikt... dat ze mij die doodra zouden nemen. Maar ja, de keeper had een andere bal al klaar liggen. Dus volgens mij. Wist je dat echt niet? Nee, ik zag niet dat de keeper al een andere bal uh, neer had gelegd. Want Sanka probeerde die, die bal te pakken. Waar ik, uh, die bal die ik in het veld intikte uh, om de, aan de keeper te geven. Dus ik ging ervan uit nee, dat dat die bal was waarmee we zouden spelen. Maar het was gewoon een, uh, Ja, wat zou ik zeggen, uh, voor mij. Ik had gewoon beter moeten weten. Maar het is gebeurd. PSV had al vroeg in de eerste helft zelfs met tien man moeten komen te staan. Karim Rekiek weet zelf ook dat hij rood had moeten krijgen voor een smerige overtreding. Ja, klopt. Het was een harde tackle met uh, twee benen vooruit. En mijn intentie was om de bal te spelen en niet uh, te spelen te raken. Maar uh, daar zou ik die rood voor kunnen geven. Ja. Het woord crisis wordt al heel veel genoemd rondom PSV, al weken. Is er voor een crisis ook nodig dat het met je voornaamste concurrenten heel goed gaat? Met andere woorden, is het daarom geen crisis in Eindhoven? Ja, maar die, als je het als je een crisis wil noemen, dan leeft die heel breed. Dan is de nivellering de crisis... Uh, bij PSV noemen ze het uh, Marcel Brands groeistuipen. En dat klopt ook wel. Ik las een interessant interview uh, van, van Frank Snoeks en Theo Reitsma in het AD. En die vergelijken uh, subtoppers met de toppers. En die subtoppers hebben voetballers als Flederers bijvoorbeeld. Bij Rodi EC, je, je, uh, je zag het vanmiddag. Ontzettend belangrijk. En die, die subtoppers die uh, jongens van jaar uh, 28, 29 hebben... Uh, die kunnen veel meer betekenen... dan die jochies als Bakali en Rekiek en noem maar op. En, nou, en dat is ja. waarom de nivellering toeslaat. En dat zullen we moeten accepteren. Ik denk wel dat als PSV Wijnaldum dadelijk teruggeeft... He, die is nog steeds topscoren. He, die heeft al een een week of 6-7 niet gespeeld. Ja, dan, dan heeft PSV ook wel weer wat meer dragender spelers. Maar je moet het geen crisis noemen. Nee, en accepteren dat die jonkies het dus nog niet altijd kunnen laten dat... zien... of ze eerder volwassen maken op een of andere manier. Kan dat? Nou ja, dit zijn hele wijze lessen die er ja, worden opgedaan. Dit hele seizoen, ja. Alleen pijnlijk is wel dat je hiermee uh, Ajax bijvoorbeeld... weer de Champions League in moet. En uh, ja, dat, dat, dat is lastig. Alhoewel, ja. ik vond Ajax gisteren uh, niet, niet beroerd hoor. Die, die hadden ook wel een beetje pech. Een vrijdagwedstrijd was er nog. RKC ja. tegen NAC, dat werd 3-0. En dat betekent voor de stand dat AZ nu koploper is. 22 uit 12. Vitesse heeft 21 punten en Twente 20 punten. En daaronder staat dan een groepje met 19 uit 12 gespeeld. Drie punten dus allemaal onder koploper AZ. Dat zijn PSV, Ajax, PEC... En FC Groningen, dat voegt zich daarbij met dat punt van zojuist. Feyenoord staat nu nog achtste, maar kan straks, als het wind in Leeuwarden... klimmen naar de gedeelde derde plaats samen met FC Twente. Roda blijft op de negende plaats staan na die 3-3. En onderin heeft ADO 10 punten, RKC heeft er negen... en NEC na dit weekend ook negen. Programma vanmiddag. Groningen-Roda eindigde zojuist in 3-3. Om half drie beginnen Cambuur, Feyenoord en Ahead Eagles, Heracles. En om half vijf FC Utrecht, Heerenveen. In de Verenigde Arabische Emiraten is de Grand Prix van Abu Dhabi. Louis Dekker. En daar hebben we echt een vertrouwd beeld hoor. Sebastian Vettel schrikt niet. Het gat naar de nummer twee. Felipe Massa, 27 seconden. En we zijn echt nog niet eens een half uurtje bezig. <lacht> Er is iets raars aan de hand met die race. Namelijk de meeste coureurs hebben hun stop al gemaakt voor de bandenwissel. Ze zijn allemaal vertrokken op zachte banden. Daarvan dacht iedereen die houden het zes, zeven achtergr achtergrondjes vol. Maar Vettel, Vettel rijdt nog steeds. En dat is wel opmerkelijk want die, die redt dat gewoon. En dat is een wereldkampioen waardig om die banden dubbel zo lang heel te houden als de concurrentie. Vettel dus opnieuw dominant. Gaat hij misschien op weg naar zijn zevende zegen op rij, de elfde van het seizoen? Nee, zegt hij, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in statistiek hoor. Dat nou, is allemaal best, maar het begint er aardig op te lijken. En hij is op weg om zelfs dat kampioenschap, althans die, die, dat record van Schumacher, 13 races in het seizoen. Toen Schumacher nog domineerde, jaren geleden. Ja, dat record gaat hij ook uit de boekerijen dit jaar hoor. Dat lijkt er echt op. Vettel dus aan de leiding. Uh, heeft nu net zijn stop gemaakt. Behoudt die leiding gewoon. Zal zijn voorsprong zien slinken, maar de Ferraris. Van Alonso en Massa moeten ook nog naar binnen. Dus wie rijdt er dan virtueel tweede? Dat is Nico Rosberg in de Mercedes. En daarachter Mark Webber, de teamgenoot van Vettel. Die van pole position vertrok, maar het weer niet kan verzilveren. Die weer een achterhoede gevecht voert. Nou, dan zien we een beeld van Kimi Raikkonen. Die stapt nu achter het stuur. Die stapt achter een stuur van zijn personenauto. Hij is namelijk de eerste die geëlimineerd werd in de race. Al in de eerste ronde. En ik zei in een eerdere flits. Guido van der Garde heeft die eerste bocht overleefd. Nou, dat ging niet vanzelf hoor. Want Raikkonen die van de laatste plaats is gestart wilde zich agressief naar voren knokken, kwam een Caterham tegen. Zo'n groene Formule 1-auto in het achterveld. En aan de helm herkenbaar, dat was Guido van der Garde. Guido dacht, bekijk het maar, ik ga niet voor jou aan de kant. Ze hebben elkaar geraakt. Raikkonen exit en Van der Garde die reed vrolijk door... en gaat proberen vandaag opnieuw de best of the rest te worden. Dat houdt in, Van der Garde nu rond de 17e plek. Dat is ongeveer waar hij hoort en hij doet het prima. En naar omstandigheden, want veel meer dan dat zal er niet in zitten.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 Bij een kerkdienst in Nigeria zijn zeker 24 mensen in het gedrang om het leven gekomen. Op de speciale dienst ter gelegenheid van alle zielen waren meer dan 100.000 mensen afgekomen. Volgens het Rode Kruis stonden de mensen dicht op één. Sommigen kwamen in het gedrang ten val. Toen zij begonnen te schreeuwen werd het nog meer geduwd, brak er paniek uit en werden er mensen onder de voet gelopen. Bij de Kuip in Rotterdam is het beeld van Feyenoord de Koen Moelijn beklat. De daders moeten waarschijnlijk in het Ajax-kamp worden gezocht. Eerder dit jaar kreeg Moelijn al een Ajax-shirt aan. Op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. Ook sommige Ajax-fans laten weten dat ze zich schamen. En ze nemen afstand van de actie. Het zijn de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. Half drie, afgetrapt in Leeuwarden. Kambuur Feyenoord, wie is er eigenlijk aanvoerder van Feyenoord, Andy? Uh, eens even kijken. De aanvoerder is Jordi Klaasie. En uh, die uh, staat dus in de basis. En dat geldt uh, voor elf spelers die in de basis staan. Ruben Schaken speelt vanaf rechts uh, voorin. De ex-kambuurspeler... Vanaf links Jean-Paul Boetius en Pelle die wel aanwezig is. Hij zit een paar rijen achter me. Uh, doet dus niet mee omdat hij drie wedstrijden geschorst is. En in zijn plaats Armenteros in de spits. En Hemme speelt in de spits bij Kambuurt. Staat 0-0. Wedstrijd net begonnen. Hemme was niet helemaal 100% maar kan toch uh, gewoon spelen. En uh, dat is fijn voor Kambuurt. Dat in de avond gaat er meteen de eerste mogelijkheid waren het niet. Dat Erwin Mulder ertussen zit voordat de eerder genoemde Hemme gevaarlijk kon worden. Ritsmeijer, de belangrijke man bij Kambuur doet mee, heeft een uitstekend seizoen vorige week in de 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Utrecht. Prachtig doelpunt van hem. En ook afgelopen dinsdag speelde hij een hele goede wedstrijd tegen Daar voor de beker. Het was wel een hele lange wedstrijd met verlengen en penalties. En misschien dat dat nog een heel klein beetje in de benen zit bij de Vriezen. Maar als je in zo'n stadion speelt met 10.000 man, waar het publiek op de banken staat achter het, uh, uh, de thuisploeg. Ja, dan uh, voel je... Niets meer. Dat kan ik me niet voorstellen. De wedstrijd is dus begonnen tussen Cambuur en Feyenoord. De nummer 14 tegen de nummer 8. En heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Want Feyenoord zal het niet makkelijk krijgen op het kunstgras. Want kijk naar de cijfertjes. 13 keer hebben ze een wedstrijd op kunstgras gespeeld. En maar 4 keer gewonnen. 6 keer zelfs verloren. Onder andere tegen Heracles en Excelsior. Balbezit voor Cambuur. Dat dus veel in balbezit is in de beginfase. En het lekker doet. Heel ver mag hij komen. En de eerste echte kans. Nee, net niet. De bal gaat voor. Erik Bakker langs. En dat scheelde heel weinig. Het is leuke beginfase 0-0 bij kampuur Feyenoord. Frank Wielaert kijkt naar Ahead Eagles Heracles. Ja, dat zou ik willen. We waren één minuut bezig. En toen begon het hier te stortregenen. Een flits. En we zijn met z'n allen naar binnen gegaan. Het is beestenweer. Ze zeggen hier ook wel, het is goed weer voor late kikkers. Maar uh, dat betekent dus dat het ongelooflijk hard regent boven de Adelaarshorst. En de voetballers zijn uh, als een haas weer naar binnen gegaan. Eén bal die richting de kruising uh, vloog bij Pasveer. Na nou, een vrije trap uit de herkansing. Maar die bal ging uh, een half metertje naast. En Pasveer doet nu even de deur van de kleedkamer achter zich dicht. Waar de spelers alweer van shirtjes uh, zijn gewisseld. Want het eerste shirtje is al doornat. En ik heb zo'n medelijden met de groundsman hier. Want die heeft een prachtig veld neergelegd voor dit seizoen. En hij staat met een bezem op de vierkante meter... al een half uur op hetzelfde plekje water weg te vegen. En uh, daar is geen houden aan. En die arme man, uh, ik heb me laten vertellen, is verliefd op dit veld. Maar langs de zijlijn, uh, daar is uh, echt helemaal niets mee te doen. Dat ziet er ongelooflijk slecht uit. Op het veld ziet het er nu nog keurig uit. Maar je gunt hem echt dat niemand hier vandaag een slijding maakt. En dat het er vandaag uh, keurig netjes uit blijft zien, dat kan bijna niet. Tenzij die man echt verschrikkelijk goed is in zijn werk om het zo te houden. Jij ja, kan hier nog een uur kletsen, zeg, maar, maar hij voorlopig. hier voorlopig... Ja. Goed weer voor late kikkers. Ja, dat zeggen ze hier. Ik had het ook niet helpen. Ik ken hem niet. <laughs> nou ja, hem ze... Kikkers, kikkers die zijn er al een tijdje. Die steken al een tijdje ook overal de weg over hier in de omgeving. Maar uh, hele kleine kikkertjes doen dat nu nog op het allerlaatste moment. En als het regent, dan uh, zie je ze ineens tevoorschijn komen. Vandaar de opmerking. Maar het zal niet zo zijn dat de wedstrijd wordt afgelast. Zo ziet het er toch niet naar uit... Nou, het onweert hier al een tijdje. Het publiek vermaakt zich overigens uitstekend. Dat springt, want het is ook redelijk fris. Ik kijk naar een deels blauwe lucht, maar over mij heen. Ik zit onder een dak. Daar komt ongelooflijk donkergrijs weer vandaan. En het, ja, het onweert hier echt flink. En ik kan me voorstellen dat Tom van Siegem na een minuut zei... weet je wat, we gaan toch voor de zekerheid even naar binnen. Want helemaal safe zijn we hier niet. Nu loopt er wel iemand trouwens met een regenpak gewoon op het midden van het veld. Misschien is dat niet zo heel erg verstandig als net de voetballers speciaal naar binnen zijn gegaan. Hoe dan ook, uh, we zijn begonnen ooit, een ja. tijdje geleden. Dat duurde een minuut, het is 0-0 bij Goethe Eagles. Goed weer voor later kikkers dus.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 chapter and the apple sure good. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world world van Laura Jansen Zeg Andy, hoe is het met de groundsman in Leeuwarden? Ja, veld ligt er geweldig bij. Maar ja, blijft wel kunstgras. En daar hebben we een klaar Tenminste, ik Maar ik ben ook al oud. Balbezit voor Luc 0-0 de stand. Het is uh, leuk om te zien hoe hartstochtelijk er gevoetbald wordt door Kambuur. Nu de kans. De kans. En daar, nee, geen doelpunt. Wat een mogelijkheid voor Rietsmeijer, zeg. Die had erin gemoet. Hij komt uh, na een prachtig steekballetje. Alleen voor keeper Mulder. En kan de bal niet langs de Feyenoord-keeper krijgen. Maar het zegt genoeg over de eerste acht minuten van deze wedstrijd. Waarin Kambuur gewoon lekker onbevangen aan het voetbal is. Wat nou het grote. Feyenoord laat ze eerst maar tegen het grote Kambuur uh, laten zien dat ze echt groot zijn. Want vorige week, we weten het nog, verloor Feyenoord met uh, 2-1 thuis van Heracles. En waarom zou Kambuur dan geen uh... Uh, verrassing kunnen bezorgen aan de Rotterdammers. Nu gaat de bal weer over de zijlijn. Feyenoord dat met name op het middenveld. Eigenlijk geen poot aan de grond krijgt. En uh, dus het constant met een lange bal naar voren moet doen. Richting Armenteros. Maar ja, die wordt uh, lekker in de zak gehouden. Onder andere door Lewin. En dan kan, uh, kan Buur weer uh, overnemen. Zoals nu met Bijker. De man van uh, de winnende strafschop afgelopen dinsdag tegen uh, Nak uit uh, Breda. Nu uh, is zijn paas niet goed. Komt terecht aan de linkerkant van het veld. Maar ja, ook niet echt lekker door Nelon weggewezen wat heet. Zomaar weer overgenomen. En daar hebben. Uh, nee, het is niet hem. Het is Brans die de bal helemaal mist. Met een. Uh, na een goede voorzet. En weer zit. Uh, uh, Kambuur uh, uitstekend tussen. Zijn gewoon feller. Zijn beter dan. Uh, Feyenoord. Qua instelling. Uh, als ik het zo in de beginfase zie. En weer kan. Feyenoord niet in balbezit blijven. En nu is het dan eindelijk. Janmaat die de bal aan zijn voeten heeft. En in de diepte gaat zoeken. Naar een schaken. Maar die wordt heel makkelijk afgetroefd. En kan Kambuur weer inderdaad gaan. Mooi hakje zeg. Van uh, Ritsmeijer. Ritsmeijer die de bal net niet terugkreeg van Brands. Maar het zegt uh, echt heel veel over de beginfase van deze wedstrijd... ...waarin Cambuur er bovenop zit. Nu een overtreding maakt, omdat ze er iets te bovenop zaten bij Armenteros. Uh, maar het is heerlijk om naar te kijken. In de beginfase van deze wedstrijd, 9 minuten gespeeld. Het staat 0-0, maar de beste mogelijkheden zijn tot nu toe voor Sport van Cambuur. 40 jaar oud, Doobie Brothers, long train running. Na één minuut werd het gestaakt. Go at Eagles, Herakens. We schakelen over naar onze weerman Frank Wieland. <laughs> ja, zo is het inderdaad. Nou, ik kan de overkant weer zien. Dat betekent dat het behoorlijk droog is geworden intussen. Maar nog geen anderhalve minuut geleden was het flits. En vervolgens leek het wel of iemand een bom had laten ontploffen. Dat is meestal het teken dat het, het einde van de bui... nadert, als je één keer heel hard gedonder hoort... En uh, opvallend is trouwens dat iedereen van het veld moet. Behalve de mascotte. Die mag gewoon midden op het veld lopen. Want voor hem is het blijkbaar niet gevaarlijk. Wat vrolijk te zwaaien naar het publiek dat voor een deel doornat is geworden. Want de Atlashorst heeft natuurlijk zijn charme. Maar je zit niet overal overdekt. En dat is met dit soort omstandigheden bepaald uh, geen pretje. Het was even uh, beestenweer. In, de, in Deventer, in de Adelaarshorst, rondom de Adelaarshorst. Maar op dit moment gaat het wel weer. Tom van Siegem liet de wedstrijd beginnen. Opvallend was trouwens wel dat hij bij de aftrap... eigenlijk al tegen Thomas Bruns zei van... zie je die donkergrijze lucht daar? Ik hoop niet dat we dat eroverheen kregen. En een minuut later zaten ze met z'n allen binnen... omdat dat inderdaad... Allemaal boven de Adelaarshorst eventjes naar beneden kwam. Het lijkt erop dat we nou met een minuutje of 5 à 10 wel weer zullen gaan voetballen. En wie weet beginnen we dan wel weer. Nou ja, we beginnen eigenlijk nagenoeg opnieuw. De klok staat stil op 1 minuut 20. Dan hebben we 20 seconden gesmokkeld op die klok ongeveer. Want we gingen na een minuut naar binnen bij Go Eagles tegen Heracles. Een leuke middenmootwedstrijd waar we ietsje langer op moeten wachten dan normaal gesproken. Maar voor de Groundsman en zijn assistent geeft dat wat extra gelegenheid om water weg te vegen. Ze zijn er weer aan begonnen, want het is bijna droog in Deventer. In Leeuwarden is het prachtig weer, Andy. Altijd in het buitenland. En dan uh, is het uh, wel uh, ook prachtig om te zien hoe Cambuur hier aan het voetballen is. Staat 0-0 na 14,5 minuten spelen. Maar uh, jongens als Woudrosten, Martijn van der Laan, Erik Bakker, uh, Lucas Bijker. Noem ze maar op. De allemaal jongens waar we eigenlijk tot uh, dit seizoen niet uh, van gehoord hadden. Maar ze doen het uh, uitstekend tegen het grote Feyenoord. Want het allerbelangrijkste wat ze weten te voorkomen is dat Feyenoord een aanval kan opbouwen. En uh, dat is ook nog niet gelukt. Het is constant kambuur uh, in de aanval. Nu ook weer aan de rechterkant met uh, Lukoki. En Immers uh, glijdt dan de bal over de zijlijn. Die moet gewoon mee verdedigen bij de cornervlag En dan uh, is er de inbouw. Een meter van die hoekvlak vandaan voor de eh, rechtsbek Woutrost, die dat eh, ver kan hemmen. Goeie voetballer in de spits kan een bal bij zich houden. Maakt het de verdedigers van Feyenoord moeilijk. Nu gaan we die inworp krijgen. Feyenoord dat in uitwedstrijden het zo moeilijk heeft. Vijf gespeeld en maar eentje gewonnen dit seizoen. Twee keer verloren en twee keer gelijk. De inworp komt niet terecht bij een uh, spelen. Maar wel, als het dan nodig is, wordt er een overtreding gemaakt. Een uh, zogenaamde professionele overtreding. Het is Ramon Lewin die dat doet. En uh, krijgt daarvoor even een vermaning. En dat niet alleen de eerste gele kaart in de wedstrijd is voor Ramon Lewin. Ja, zijn eerste overtreding. Het was inderdaad een professionele overtreding. Maar uh, dan krijg je ook meteen maar de gele kaart van Paul van Boekel. De vrije trap staat voor Feyenoord. Na 16 minuten spelen, net over de middellijn. Feyenoord is amper nog in de buurt geweest van Leonard Nienhuis. De keeper van Cambuur. En ook uh, Cambuur heeft nog niet kunnen scoren. Vandaar de 0-0 stand. Na 16 minuten spelen bij Cambuur tegen Feyenoord. Formule 1 in Abu Dhabi. Wie ligt er tweede, Louis? Mark Webber. Wil je ook nog weten hoe de achterstand is? Ik denk het wel, hè? Ja. Ja, ja. nou ga er even voor zitten. 28,2 seconden. Mark Webber, om twee uur vanmiddag startte hij vanaf de eerste plek. En hij dacht, ach, nou gaat het lukken, hè. Die Vettel is wereldkampioen. Die heeft iets te veel gedronken afgelopen weekend. Die weet niet meer hoeveel biertjes hij gehad heeft. Ja, dat heeft hij echt gezegd. En Webber, die moet gedacht hebben... ik heb nog drie kansen, daarna hang ik mijn helm aan de wilgen... Nu gaat het gebeuren in Abu Dhabi en Webber verfrutste de start. Vettel ging er vandoor en Vettel declasseert wederom het hele veld. Prachtig moment achter in het veld voor ons Nederlanders. Guido van der Garde rijdt de hele tijd 19. Is duidelijk sneller dan zijn teamgenoot Charles Pieck bij Caterham. En net een ronde geleden krijgt Pieck op zijn oortje te horen van het team Let Guido Pass. Oftewel keihard wordt er ingegrepen door het team. Het team wil heel graag een 13e plek scoren. Want dan stijgen ze naar de tiende plek in het kampioenschap. Dat levert heel veel geld op. En het team is van mening dat Van der Garde dat vandaag beter kan dan zijn teamgenoot. Nou, dat is fijn thuiskomen voor de Nederlander. Die natuurlijk twee nare races achter de rug heeft. Die de afgelopen twee races de eerste bocht niet overleefde. Maar die nu lekker bezig is. En die het belangrijkste gevecht dat hij moet voeren tijdens de Grand Prix nu aan het winnen is. Het gevecht met zijn teamgenoot. Van der Garde ruilt plek 19 in voor plek 18. En moet nu proberen op welke manier dan ook in de restant van de races... nog 30 ronden te gaan, verder naar voren te komen. Ook in het hockey uh, zien we de effecten van het slechte weer... want de dameshockeywedstrijd SCAC Amsterdam is gestaakt bij een 0-0 stand... en gaat ook niet meer verder vanwege onweer en bliksem... Wel doorgegaan zijn de andere wedstrijden met twee grote uitslagen. Den Bos Hik werd 7-0 en Oranje-Zwart Hurley ook 7-0. Lare Kampong 3-0. Pinoquet Nijmegen 1-0. En HDM tegen Mop eindigde in 2-3. Het betekent dat Laren de koploper is met 28 uit 11. Den Bos nu tweede staat met 26 uit 11. En SCHC is de nummer 3 met 24 punten. Maar wel dus uit 10 wedstrijden, omdat dat die gestaakte wedstrijd speelde. Net als de nummer 4 Amsterdam, dat heeft 23 punten uit ook pas 10 wedstrijden. De mannen dan met Bloemendaal tegen HGC vanmiddag live bij ons met Gerard de Groot. Ja, en hier is het droog al, kijk ik wel af en toe, om het hoekje achter me... waar de wind vandaan komt en dus ook de donkere wolken. Die zijn nog niet echt te zien, maar of we het helemaal droog houden hier vanmiddag, dat weet ik niet. En dan weten we uit ervaring dat het veld van Bloemendaal snel volloopt met water. Dat het slecht dreineert en dan vraag je je af of je inderdaad het einde van de wedstrijd... hier twee keer 35 minuten zal halen. Ze zijn wel gewoon begonnen. HGC, medekoploper samen met Rotterdam in de hoofdklasse en tegen de nummer 6. 16 punten heeft Bloemendaal, 21 punten heeft HGC. En Bloemendaal heeft een gaatje met de nummer 7 Hurley. Hurley dat in een tussentijdse wedstrijd deze week met 6-2 won van Den Bos. En inmiddels op 12 punten is gekomen. Het gat met Bloemendaal is dus 4 punten. En voor Bloemendaal is die wedstrijd tegen HGC vandaag natuurlijk het duel... dat ze moeten winnen om aan te blijven haken met de top van de hoofdklasse. Verliest Bloemendaal hier vandaag, dan is HGC inderdaad de grote verrassing... tot nu toe natuurlijk al van deze competitie. Vorig jaar uh, spelden ze in de hoofdklasse tegen de degradatie aan. En dat is dan ook voorlopig hier uh, bij de wedstrijd tegen Bloemendaal. En dat wordt er nu gescoord aan de kant van Bloemendaal. En heeft Bloemendaal de 1-0-voorsprong genomen. Dat is een 1-0-voorsprong die uh, daar uh, is genomen. Een doelpunt van Brouwer, als ik het allemaal goed gezien heb. En Bloemendaal leidt al vroeg in de wedstrijd tegen HGC. En Bloemendaal moet ook blijven leiden. Ik zei het al, ze moeten hier winnen. Willen ze blijven aanhaken met de top van de hoofdklasse. En de top van de hoofdklasse is vandaag natuurlijk mede koploper HGC. Maar HGC begint slecht op het kopje in Bloemendaal. Staat 1-0 achter. Tot 6 uur, LOS langs de lijn Met sport en muziek. Catching waves Last Days is de nieuwe single van Onmiskenbaar van Velsen. Fijn dat we moet het moeten doen zonder pellen en met Armenteros. Wat is daarvan te zien, Andy? Uh, het verschil is tien doelpunten. En tien doelpunten is het aantal doelpunten dat Pelle heeft gescoord. En als je nagaat dat de man die op de tweede plaats staat van de topscorerslijst... is Stefan de Vrij met twee doelpunten uh, onder meer. Want ook Lex Immers en Boetius hebben er twee en Martens Indy. Maar dat uh, is het grote verschil. En wat heel belangrijk is, waar Pelle een bal bij zich kan houden... waar je hem kunt aanspelen, uh, een echt aanspeelpunt... dat is uh, Armeteros duidelijk niet. En dat betekent ook dat de buitenspelers Schaken en Boetius amper in balbezit komen... En het, de storm dan wel een beetje geluwd is van Cambuur. Maar net nog een prachtig schot. En nu ook weer goed werk van Hemme. Dat schot ga ik het zo over hebben. Oh Hemme een paasje komt net niet bij Kevin Brands terecht. Anders had Brans alleen op Mulder afgegaan gegaan. En neemt Feyenoord meteen over naar de rechterkant. Prachtig schot gezien van Marcel Rietsmaier, Uitstekende voetballer. Maar nu gaat Schaken er langs bij Bijker. Schaken in het strafstopgebied. En de goede redding met één vuist van keeper Nienhuis. Zorgt dat het eerste gevaar voor Feyenoord vanmiddag... Bezworen wordt. En hij doet dat met één vuist. bal gaat aan de andere kant over de zijlijn. Een mooi schot, is dus gezien van Marcel Rietsmaier. Aardige voetballer. Wat heet een goede voetballer? Ik heb al heel wat mooie dingen zien doen bij Kambuur. Zou misschien wel iets voor, noem maar wat PSV, kunnen zijn. Als de inworp voor Feyenoord is aan de linkerkant van het veld. Met uh, uh, het bal die gegooid is door Nelom en opgepikt wordt. Ja, dan gaat de bal weer helemaal terug naar Stefan de Vrij in de middencirkel. En dan naar de rechterkant, naar Janmaat. Janmaat terwijl Schaken start en uh, aangespeeld wordt. Schaken de bal terug naar Jan Maat. Jan Maat voor zijn uh, rechter. Wil hem uh, wel even voor links leggen. Maar dat is niet zijn beste been. Dus gaat de bal naar buiten naar Schaken. Schaken met de voorzet. En daar wordt de bal dan weggekopt door centrale verdediger van de Laan. En met uh, zeer veel uh, gevoel uh, wordt de bal dan weer verder gewerkt door Kevin Brands. Maar de bal is al over de achterlijn geweest. Dan krijgen we de tweede hoekschop voor Feyenoord in deze wedstrijd. Feyenoord dat dus ietsje sterker begint te worden. En nu mogelijk met een uh, hoekschop vanaf de rechterkant. Uh, iets uh, leuks kan doen. Als Tony Villena staat op scherp. Gele kaart betekent dat hij de volgende wedstrijd, de hele belangrijke thuis tegen AZ niet bij zou zijn. Als Villena de hoekschop neemt met het linkerbeen vanaf de rechterkant. Daar komt die bal voor het doel. En uh, blijft een beetje hangen. En dan uh, half geraakt. Oei, oei, en dan is het dat Nienhuis oplet. Maar het is leek de bal voor het intikken te hebben. Nou een volkomen misser. Achterin bij Cambuur uh, uh, Leeuwarden. Maar uh, de bal wordt uh, uiteindelijk door Nienhuis gestopt. En dat is maar goed ook. Want het zou tegen de Verhouding in zijn als Feyenoord op voorsprong was gekomen. Het staat nog altijd 0-0 bij Kambuur tegen Feyenoord. Een minuutje of 20, 25 geleden werd de wedstrijd Go Ahead Herakles gestaakt. Hoe staat het er nu voor? De spelers zijn weer terug op het veld, zijn begonnen aan de tweede warming-up van de dag om zo meteen weer te gaan voetballen. Het regent nog steeds, maar het onweer is weg. Dus we kunnen zo meteen wel gewoon voetballen. Van Siegum kwam even kijken op het veld of de bal nog wel wilde rollen. En zo gauw hij de bal op het veld liet komen. En dat ding inderdaad een paar omwentelingen maakte. Ik hou soms zo van voetbalpubliek. Was iedereen dol enthousiast. En begon Van Siegum toe te juichen die onmiddellijk zijn rol pakte. En zei let op, daar gaat hij nog een keer toen hij in de hoek kwam. En inderdaad het hele publiek ging heerlijk met hem mee. En vond het allemaal, ze vonden het allemaal trouwens nog leuker toen de assistent van de cameraman volgens uh, al reddend op zijn snuffert ging midden in een plas water Kortom, iedereen heeft het hier. Prima naar zijn zin. Alleen er wordt nog niet gevoetbald. Het positieve nieuws is, Van Sigem heeft uh, zijn trainingspak uitgetrokken. Fluit nu, omdat uh, de spelers dat ook moeten gaan doen. De bal ligt op de middenstip. Kortom, goal Koolheid Eagles tegen Heracles gaat zometeen beginnen. De nummer 12 tegen de nummer 13. Tikje verlaat. Maar nou, wat maakt het al allemaal uit? We vermaken ons. Prima hoor. Er wordt daar nog niet gevoetbald. Er wordt verder niet gescoord. Want bij Cambuur tegen Feyenoord is het na een klein half uur nog 0-0. En ook bij de twee wedstrijden in de eerste divisie is nog niet gescoord. Om half drie is daar begonnen VVV Venlo tegen Jong PSV. En om kwart voor drie afgetrapt tussen Excelsior en Jong FC Twente. We zijn zometeen terug met hopelijk twee voetbalwedstrijden. We denken van wel. En ook met tennis en hockey en Formule 1.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 De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, toto voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Dit is Radio 1.